Tijdens het offensief in de provincie Helmand... kwamen twaalf burgers om het leven door twee verdwaalde NAVO-raketten. Het raketsysteem wordt voorlopig niet meer gebruikt. En president Karzai heeft gezegd dat er een onderzoek komt naar het incident. Gisteren begonnen NAVO-troepen en Afghaanse militairen... een groot offensief in het zuiden van het land... om de Taliban uit de regio te verdrijven. Zo'n 15.000 militairen zijn ingezet. Tot nu toe zijn zeker drie NAVO-militairen om het leven gekomen... en twintig Taliban-strijders. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben duizenden mensen de vijfde sterfdag herdacht van de vroegere Libanese premier Hariri. Hariri kwam in 2005 om bij een bomaanslag samen met 21 anderen. Hij verzette zich tegen de Syrische bemoeienis in Libanon en velen denken dat Syrië achter de aanslag zat. Tot nu toe zijn daar geen bewijzen voor. De zoon van Hariri is nu premier. Hij zoekt toenadering tot Syrië en verdedigde die houding in een toespraak.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 Terug bij Tep Zeppie, aflevering 659. We zijn begonnen met het Spa Lounge van een verzamelscd van verschillende artiesten van het uh, label um, New Earth Records. En dit was uh, een nummertje van, even kijken, 6-7 van Witte uh, Deuter, volgens mij. Goed, Dat is het allemaal via osho.nl. Daar gaan we ook even mee door. With the sacred temples of India, Rosh Chamai Dunster. <music> Up and down. Check a web. Who a lake. Toes Dream, zo heet deze CD. Music from the World, uh, Music from the World of Osho, zo so is het. Mm. En we gaan afsluiten met uh, ook muziek van de Osho, um, World, nou oh, nee dat komt hier van, New Earth Records, zo so was het, Space Hotel, Al Groomer Gun, de bijzondere manier van de uh, muziek van deze man. Goed, mijn naam is Benno Veugen Hoogste tijd om dit programma af te sluiten. Een hele, hele goede nacht en uh, graag tot de volgende keer dag.